9 uur. Freddy Fonteyn met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie kondigen sancties af tegen de Wit-Russische president Lukashenko en zijn directe omgeving. Lukashenko werd zondag tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen, maar er zijn sterke aanwijzingen voor fraude. De afgelopen dagen demonstreerden duizenden Wit-Russen tegen de verkiezingsuitslag. Vele werden hardhandig opgepakt, gevangen gezet of gemarteld. Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude zijn niet meer welkom in de EU en kunnen niet meer bij hun Europese bank te goeden. Bij de psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag een medewerker gestoken door een patiënt. De medewerker liep een steekwond op en raakte in worsteling met de patiënt. Hij is ter controle naar de eerste hulp gebracht, maar maakt het naar omstandigheden goed. Volgens een woordvoerder van de kliniek viel de patiënt de medewerker uit het niets aan. De politie is een onderzoek gestart.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 De eigenaar van een supermarkt in Noord-Deurningen heeft in een gesprek met de veiligheidsregio beloofd zich voortaan aan de coronamaatregelen te houden. Gisteren moest de supermarkt sluiten omdat hij die, die coronamaatregelen niet naleefde. De veiligheidsregio noemt het gesprek constructief. De supermarkteigenaar werkt aan een plan van aanpak en mogelijk kan hij begin volgende week weer open. Het weer. De komende uren kunnen stevige regen- en onweersbuien vallen. Lokaal met veel regen en ook zelfs met hagel. Vannacht ongeveer 19 graden. Ook morgen in de loop van de dag weer buien. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Thank you for the fun. <laughs> 我覺得 but for the content. Maakt zijn naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Wenner Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zie je vrij. 24 uur per dag. Hete zomerwit. Mambo number Come on, let Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que, eh. Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Yep. You